Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Boris Johnson heeft nu echt afscheid genomen als premier van Groot-Brittannië. Een tijdje geleden maakte hij na allerlei schandalen al bekend dat hij ermee zou stoppen. Gisteren werd bekend wie zijn opvolger wordt, Liz Truss... en dus gaf Johnson vanochtend zijn afscheidspeech. Correspondent Arjen van der Horst luisterde mee. Ja, Johnson is eh, niet echt een man van nederigheid of uh, teleurstelling. Het was een erg energieke toespraak. Grotendeels een opsomming van ja, alle prestaties van zijn regering. Brexit dat hij voor elkaar had gekregen. De succesvolle vaccinatiecampagne natuurlijk. De steun die hij heeft gegeven aan Oekraïne. Op dit moment is Johnson op weg naar koningin Elizabeth om zijn ontslag aan te vragen. Daarna zal de queen dus aan Liz Truss vragen om een nieuwe regering te vormen. In het zuidwesten van China zijn minstens 65 mensen om het leven gekomen na een zware aardbeving. Waarschijnlijk zal het aantal nog verder oplopen. Er zijn nog tientallen vermisten en honderden gewonden. Tienduizenden mensen moeten voorlopig in een tentje slapen omdat huizen niet meer veilig zijn. En bij Feyenoord valt binnenkort een dikke boete op de mat. De club moet 15.000 euro aftikken omdat er tijdens de Conference League finale vorig seizoen een spandoek hing met een provocerende tekst. Feyenoord ging wel in beroep maar heeft dat dus verloren. In totaal staat de Europese boeteteller in Rotterdam al op dik 600.000 euro. En een van de grote sterren van de US Open is Megan Lucky. Niet omdat ze zo goed tennist, wel omdat ze er een sport van maakt om op de tribune een biertje in één keer achterover te slaan zodra de camera op haar gericht is. Vorig jaar tikte Magander 2 weg per biertje, 7 seconden. En dit jaar probeerde ze haar eigen record te verbreken. Spokelijk a little bit more with the seconds. 7,37 seconden deed ze erover. Een grote Franse tennisser heeft Laquiel uitgenodigd om volgend jaar samen een biertje te drinken.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 Plaat, mooi mooi Jaap. Jaap. Ja, ja, ik heb hem uh, speciaal eventjes voor ja, ik. Ik, ik zal het even uitleggen bij de kandegwals Goedemorgen. Ik zal ja. het even uitleggen bij de kandegwals Wat is dit? Een uh, Helikopter. Ja. Oh. <laughs> ik mis het geluid van helikopter ja? boven mijn huis. <laughs> Goeiedag, hè. Goedemorgen, Heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Frank kan een goede helikopter doen. Frank kan een nee, hele nee, nee. goede helikopter Lekker doen. Van, eh, en en een hele uh, volle mond. Goed wel. Bedankje, heer. ja, ja, Heerlijk, hoor. Wat hebben wij hier, Tien? Ook We hebben hier in, uh, de Tom Poes. De, de, de Tom Poes zelf. Uh, van de firma Leek natuurlijk, met de Slagroom en Gedoe bij Jimmy Turner van ja, ja. Die ik van de week ook net als heel veel andere dorpelingen op, uh, op de treurbuis zag. Hij is mijn uh, ja. buurman bijna. hè? Ja. Ik heb, ik, ik heb de beste buurman, jongen. Ja, beter goede aan de overkant. Ja. een mooi, uh, uh, Je kan shirt leuk mooi, mooie ja. kopen. Ja. En uh, nou, beter, beter, gaat het niet. Maar waarom worden. zie je er zo uit dan? <laughs> was uitverkoop. Uh, het was uitverkoop. Ja, ik, ik, ik, ik heb ook de kick hè, naast me. Oh, heel goed. Ja, ja dus sowieso kickstopker. <laughs> kickstopker. Maar, maar dat komt wel. dus bij de kick vandaan, begrijp ik. Uh, hey, hey, maar. Heb jij Jimmy trouwens, uh, uh, Heb je Jimmy Turner zien rijden in zijn nieuwe Ferrari? Nee, ik hoorde die... Uh... Fortuin verdiend ja, ja, ja. met die Emma-plakken. Niet normaal. Ja, het is dus echt helemaal binnengelopen. Een beetje ja, wat hoor ik wel, de... ja Ferrari heeft twee Tesla's besteld. Zo. <laughs> nee, ik was er nog morgen bij. Hij was pisdol. <laughs> nee. Hij zegt, Ik Tesla. ben 30 seconden op televisie... en een uur bezig om te filmen. Ik zeg, ja, dat zou werken bij tv. En dan gaan die pannenkoeken zeggen... ja, banketbakker, draaier... probeert het Fortuin te verdienen met die Emma-plakken. En dat is natuurlijk geen, de haringboer natuurlijk ook een weer te zeggen. in het dorp... Ja. Hartstikke leuk, maar het wordt natuurlijk na vijven pas gezellig. Dus uh, ja. er wordt wel wat verdiend. Maar Jimmy heeft dus geen fortuin... Even voor alle helderheid. Jimmy heeft geen fortuin verdiend aan, uh, ja. aan de M.A. Mochten Emma de plak. ambtenaren van de Fiscus... Ja, even de, de, de, de dingetjes komen tellen. Deze de, de, de vroeger bij de dan gingen ze tellen. De kartonnen, uh, de plakjes van de haring opgeleid. En dan konden ze kijken of het wel allemaal een beetje klopte. Geen staartjes. <laughs> Als je twee staartjes op één kartonnetje hebt, nou, grijp je als fiscus nog mis. Ja, maar is echt een staartje. Ja, ja, Viscus. Ik <laughs> haal ik echt een staartje dan. Maar, ja. Uh, ja. maar goed, even al alle helderheid: Jimmy heeft alleen een Ferrari schaalmodel 1 op 25. Dat oh, uh, zijn uh, toch geruchten geweest? Het zijn allemaal geruchten. Hij is niet binnengelopen, ja. hij moet gewoon hard werken, dus we ga vandaag even naar Ferrari. Ik vind nog eens bij ja. Ja. Ja? Ik zie hem nog wel eens buiten lopen. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar, maar het is dus niet die Ferrari die ze gespot hebben op de kameling waar een jochie op een gegeven moment een handtekeningetje vroeg. Want dat was. En uiteindelijk bleek Charles Leclerc daarin te zitten. Ach, oh, wat leuk. Op de onderstraat. Dus bij jou achter, Frank? Ja, het hele circus stond bij mij in de tuin. Nou. Ja. Dat, uh... Louis Hamilton die stond bij uh, Van van het Veld, bij die vrachtwagen. Ja, die, die, die belde op een gegeven moment. aan. mag ik even naar het toilet? Ja. Ja. Tuurlijk. Ja. En was hier aan Adriaan uh, wat ik of niet? Hij had een geel mantelpakje. Is dat, nou, uh, en, en, <laughs> en, en Bottas en uh, Vettel op de fiets waren. Ja. Ja. Ja. Vorig jaar ook al, hè? Ja. ja, maar Vettel liep gewoon het dorp in met een uh, bakfiets. Nou. Dus uh, ja, dat was natuurlijk... Uh, Toffe gast door die Vettel. Ja. Ja. Ja, hij was ja, hij bij was. Marcel Horniman in de winkel. Ja. Toen, vorig ja. jaar ja. ja, ja. was dat. Ja, vorig jaar ja. Ja, nee, maar ik zou mensen niet Maar gezet, wat nou. ik ook weer goed vind van uh, Vettel uh, in alle rumoer en toestand, hij was de enige die met een geel-blauwe helm uh, reed voor de Oekraïne. Toch, hij heeft hij wel even een statementje gedaan. Ja. Als Lewis het doet, dan wordt hij weer als woki uh, ja. gezien. Maar die Vettel is gewoon is een toffe gast. gewoon. Ja, dat denk ik ook. Ja. Gewoon een oude hippie. Ja. ja. En. Uh... Uh, ja, ja maar vroeger had je natuurlijk ook nog uh, dat uh, James Hunt uh, door het dorp uh, ja. scheurde op, zonder, op uh, maandagmorgen. Op die poeg van Karin Pieck. <laughs> de op, ja, ja, op ja. De, uh, James Hunt met zijn lange hartjes dus oh, met goed, <laughs> ja. Dus op de poeg dwars door de straat, tegen het verkeer in. Dan ben toch een held. Ja. Nou, je bent namelijk niet goed bij je hoofd natuurlijk als je de volgende dag moet rijden. Maar dat was sowieso gevaarlijk in die tijd. Ja, ja. Maar, en toen is hij nog meer kampioen geworden ook. Ja. Ook nog even, ja. Ja, hij heeft soms nee, voor twee keer gewonnen. Nou, maar jongens, ik, kan je, even, sorry, ik kan je bijna verstaan. Wil je er even iets in je mond stoppen als je Mag hebben? Ja. Ik vind het wel echt. Ik heb zaterdagmiddag even. hadden we visite's. hebben we een rondje richting kust gegaan. Dwars door het gepeupel heen. Maar echt hulde voor de organisatie. Want wat is dat een organisatie geweest? Zo veel mensen. Niet echt normaal. Ongelooflijk. Bij een molly, bij Hand voor de deur. stond een knaap die stond bij zo'n hek ook. om iedereen duidelijk te maken dat je niet. Door kon rijden omdat je de spoorbomen waren afgesloten. Ja. Nou, op een gegeven moment ook twee kippetjes op een scooter. En wij allemaal roepen stonden allemaal buiten. Hé, ja, je kan er niet doorrijden. kippetje tot doorrijden natuurlijk. Ja, ze die man wachtmaar. Ze komen twee jaar later terug. En inderdaad. Ja. Dus maar dat soort dingen. Ik zeg, maar hoe, hoe, waar bestaat jouw dienst uit dit weekend? Nou, nou ja, vannacht sta ik hier uh, tot zeven uur morgenochtend. Dus tot zeven uur zaterdagochtend. Vanaf vrijdagmiddag drie uur. Stop. Het, is echt, het staat alleen maar voor zo'n hek. Van, uh, en de Bizar, he? Maar ik vind echt, mensen waren vriendelijk. Ja, alles op en top geregeld. Ja, ik vond het echt een meningstierie. Ja. Ik heb straks een paar... Ik heb straks een paar kritische noten in mijn column. Maar ik ik ook. Ja. Een paar... nee, ja, maar ja. dat moet ook natuurlijk kijken. Het kan niet alleen hey, maar... zijn zandvoortjes, we blijven ja, ja. zeiken. Ja, nee, maar het is niet zeiken. Weet je, dat alles wat iemand zegt... Kan altijd beter. Ja, nou, dat uit... weten ze zelf ook wel. En Zeker. dat hebben ze natuurlijk ook gedaan. Nee, maar jongens, een chapeau, allemaal goed. Ja. Niks aan de hand. Onze, onze prins Bernard, ik vind het... Weet je wel, hij is verguift toen hij mee begon. Maar uiteindelijk... Heeft hij dit wel voor elkaar gekregen? Ja. ja. En hij heeft Zandvoort worldwide op de kaart gezet, hè? Vergis je daar niet ja, Maar Ja, blijft er dan voor de, stri de strijkstok hangen? 10 miljoen voor Zandvoort? Qua ik, winst? Ja, zoi zoiets, ja. ja joh, dat, weten we, dat weten we helemaal niet. Nee. We hebben geen idee. Ze hebben het wel over de vermakelijkheidsbelasting, hè? Uh, las ik even vanmorgen. Ja, dat uh, wil we de de nog even dus jij vermaakt dan? N nou, ik heb nog genoeg van gemaakt. <laughs> <van maken. laughs> <laughs> ja. Hey, Jaap, uh, ja, ja. heb jij een over hem? Ja, Dat wel zal wel ik kijken. je vertellen. Ja, eh, ja. Wij nou, maar... hebben nog een, wel eens een redactieoverleg met de Zandvoortse krant. En uh, Piet Bon is een van de, de redacteuren. En die had op een gegeven moment een paar van die dingen in zijn uh, tas zitten... Zeg, maar je zegt, uh, moet je er hebben? Ik zeg, nou prima, dat, dat, dat is de reden waarom ik hem aantrek. Ik vroeg denk. alleen of je een nieuw overhemd had. Uh, dat zou ik zo, ja, maar dat is maar de uitleg. je het want de staan er nog in. Ja, netjes, Dat dus Het is gewoon helemaal vier. Je ziet dat hij zo uit de verpakking komt. Ja, ja, nou. ja alleen de spreid. Ja, ik heb wel even wel op moeten letten met de speltjes. Want anders dan ben ik met z'n soorten <laughs> met een paakje. Dus, uh, moet uh, niet gekker worden. Hebben we een leuk plaatje, jongens? Dat moet je begerwezen. wezen, want ik doe alleen de openingen. Heb jij me aanstaan? Als katholiek. Oh, kijk nou, kijk nou. Wat zie je Ja, ja, ja. Hij wil die voor je. Hij wil die voor je. pakken het gewoon kei en keihard op. Yep. Ja, zo snel uh, is die ook uh, weer voorbij. Uh, ja, nou, dat is weer lekker. daar ben je er vanaf. Ja toch? He? Prins was dat? Uh, Welke ui? prins? Oh, chocoprins? Prins. Nee, het was <laughs> geen chocoprins. <laughs> oh, nee, het nee, was gewoon een prins. <laughs> yes. en we hadden het toch over de prins. Dus ik denk, ja, nou, ik pak er gewoon een prinsje bij. Ja. Frank, zeg jij nou, de zeg de de de jij de nou de zelf. Ik weet van de prins geen kwaad. Nee. En, en uh, jij hebt nooit van de prins kwaad ge geweten. Ah, en ik heb uh, prins heerlijk geslapen. Dus. Maar ja, over uh, prins gesproken. Hè, even een, een, een kritische noot. Toch ja. wel uh, verontrustende noot, al dan niet. Okay, okay. Tussen al deze euforische Formule 1 verhalen door. Want uh, ja, Hongarije heeft een uh, stuk altijd al een beetje de vreemde eend binnen de EU bij... Orban. Wat een onwaarschijnlijke imbecil is dat, hè? Nou, ja, ja, maar... Wat doet zo'n man in de EU? Dat is een heel andere vraag. Ja. Maar goed, hij heeft wel een probleem in die zin... dat uh, zijn land als het ware leegloopt. En buiten de vergrijzing zijn er dus steeds meer uh, jonge mensen... die hun kansen buiten Hongarije zien. Ja, dat snap zien. ik. En uh, ja, het geboortecijfer daalt dus ook. Hm? Omdat uh, ja, vrouwen die, uh, die gaan ook weg en uh, Orbán is natuurlijk van de traditionele gezinswaarde. Dus hij vindt dat vrouwen die carrière willen maken... sowieso niet binnen zijn land uh, horen. Dus hij probeert nu weer een beetje de boel op de rit uh, te krijgen. En, en het geboortecijfer wat op te krikken. En uh, ja, het is natuurlijk, uh, wat Tino al zegt... een uiterst merkwaardige vent, deze, uh, deze Victor Orbán. Hij ja, ja. heeft iets tegen hoogopgeleide verhoor, hè? Hij heeft iets tegen hoogopgeleide ja. ja. Net, als de, net als de Taliban in Afghanistan... dan mag je ook nou, geen school verhouden. zit ja, dus een beetje in de buurt... Alleen het enige het goede voordeel is dat hij niet een Trumpiaans idee heeft dat abortus verboden is. Want anders hebben ze geen geboortetekort natuurlijk. Dus, nee, nee, ook dus dat. dat ja. Maar dat zal hij ook wel weer gaan verbieden natuurlijk dan. Ja, je weet het niet. Hij heeft in elk geval geen gasprobleem. Want hij heeft als enige binnen Europa, hoe verenigd is Europa dan blijkt. Eh, gewoon een doorlopend gascontract met eh, poetiek, Vla. Politiek correct praat je. Ja, ja. Vla die... Haar. Ja. <lacht> Ik ga voorlopig even... Maar is dat echt maar, zo? Ja. ja. ja. ja. Er zit hier geen in, omvind in, te verhaken. Ja. Ja. We vertellen in. nooit ja. omzin hier, hè? Ja, ja, ga beetje. jij nog goulash eten vanavond? Nou, ik niet. Echt niet. Nee, dan komt er uh, <laughs> rechtstreeks vooruit. Ik ga voorlopig <laughs> even niet naar Hongarije, maar goed, ik kan nee. bijna nergens meer naartoe tegenwoordig. Weet je, wel, als Die Finland, dan ga ik niet helemaal naar nee, Hongarije. Kan. <middelen> <middelen> Wat zou die Noorwegen? <middelen> hey, en uh, nog ander uh, groot nieuws. Had je dat even meegekregen van uh, die onwaarschijnlijke ontdekking van uh, archeologische ontdekking in Spanje? Van Andalusië. Nee, Andalusië is toch in om maar even gewoon het, even het politiek correct te werven. Daar is een penis gevonden van 45 centimeter. Nee. Als ja, luister. Ik wil het wij ons best doen. Als het aan elkaar hangen met z'n allen, komen we er niet aan ja. hier, geloof ik. Maar uh, het is dus een, in het midden in de Nederlandse. Kijk, vroeger waren natuurlijk de Romeinen ook in Pompeji en zo. Zijn best wel ja. afbeeldingen van penissen gevonden. De Want, lava ja, de lava-bubbling. Ja, <laughs> de lava-bubbling. Uh, dat is natuurlijk een, een teken van... Um, viriliteit, van, uh, van vruchtbaarheid en mannelijkheid. Dus overal in de Romeinse tijd waren er penissen gevonden en uh, valse symbolen op ja. op gebouw. Maar nu hebben ze er eentje gevonden in Extremadura, hebben ze hem helemaal onderzocht. Hij beschreef de penis, meneer Rodan, dat is de man van het Extremadura-universiteitje, als ongewoon groot. Dus de allergrootste stenen lul uit de Romeinse tijd, ja. is nu gevonden in Andalusië in het museum. Dus ik denk dat we met z'n allen even op een tocht naartoe moeten. Ik, ja. ik voel een uitje. Maar als ik dan daarom denk, zijn er ook steen de kutten gevonden of niet? Nog niet. Nee, we moet het ook, maar die maat... Uh... Nee, ja, geen, uh, weet, je, weet, je, weet je wat dat mijn vader... <lacht> roma, mijn, romaat. Va, mijn vader ja, maakte toch ja. van die gipsmutsen? Ja ja, ja. ja. ik kwam helemaal niet meer bij, jongen. Die had een hele gipsmuts gemaakt. Ja. En uh, die iedereen, iedereen wil hebben, ik kreeg er een. Ja, het was, uh, zeg maar, de kale muts af van la letteren. De, oui, oui. Ja, en ja. en uh, je kon hem boven je deur hangen. Tuurlijk. Bijvoorbeeld. Of twee. Of twee vragen. Hey, we maken het allemaal wel. <lacht> Nee, je Iemand heeft, heeft 2.500 jaar geleden een onwaarschijnlijk grote uh, stenen penis gekleid. En daar ja. hebben wij het nu over. Ja. Dat is toch best wel gek. Nou ja, ja. dan heeft hij in ieder geval wat achtergelaten. Ja, denk jij dat we ja. over 2.000 jaar nog over het gebak van Jimmy Turner spreken? Ik vrees van wel. Hij ja. ja, ja. nou, nou, nou, ja. wordt natuurlijk gewoon begraven met een een Ferrari. -loop. Die, zoveel, <laughs> geld, die zoveel geld verdiend in die gebakjes die gewoon zijn niet normaal man. Ja. <laughs> met uh, dank aan zijn vrouw Emma. Ja. Emma, Emma, Emma, Emma Piel? En mijn plak. En ja. mijn plak. <laughs> hey guys, en verder nog uh, groot nieuws in Dortmund. dorp. Want verder ben ik, ik heb er een beetje doorheen geslapen door die gekkigheid. Ja, dat is, was te zien ergens. Uh... Ja joh, die kwalificatie <laughs> ja, duur. Nee. Dat was zo slaapverwekkend. <laughs> nee, ik ben lekker op een duinkop gaan liggen ja. daar. Wij zaten op de tribune. Ja. Oh, je was wel uh, aanwezig? Ja, ja. de kwali. Ja. Okay. Ja. Kunnen ze over het liedje Quali Day draaien van uh, Madonna? <laughs> dat was, uh, was zaterdag. Ja. Uh, ja, maar we zaten op de tribune. Maar die tribune... Nou, heb ik, niet, ik heb geen kont. Jij hebt geen kont. Maar ik heb ook geen kont. Mm. Maar ik was met mensen die best wel een kont hebben. Ik heb geen en, kont. Ik nee, jij hebt helemaal geen kont. Ik heb een Ja, je hebt wel een topkont. maar Ja, ja, echt, ja een, een verhouding. Ze zeiden altijd dat ik een, een... Ja, je mag het woord niet meer zeggen. Maar een zwarte kont had. Ah, maar wacht even. Jij past. Laat ik het voorzichtig zeggen, Ger. Ja. Jij past nog steeds in de grote kindermaand Palomino. Je bent geen grote man. <tie> <tie> toch? Jij had die kleren nog steeds. Als vrouw en nog had bestaan, had jij de Palomino-collectie uh, ja, kunnen doen. Je CNA heeft een Palomino-collectie. Dat is 164, de, de, de grootste kindermaand. Ja, heel goed. Pas heel jij goed. in. Ja, pas maar die in. stoeltjes pas je dus gewoon niet op met je, met je kont. Dus wij zaten met, uh, met zeven man op, uh, um, uh, op <s -tie> de kleine stoeltjes. Dus zijn, uiteindelijk zijn we toch... En dan zie je ook maar een klein stukje van de track... Dus we zijn gewoon het, de duinen ingelopen en op zijn duintop gaan zitten. En dan zie je het wel heel, heel erg goed. Dus dat was wel even... Een, maar toen ben ik ook even lekker, want het duurde allemaal een beetje gedoe. Toen ben ik lekker in een ja. duintopje in slaap gevallen. Ja, maar dat is ook lekker. Ja. Ja. ja. Geen teken? Van leven? God. Teken van leven? <laughs> Nog niet. <laughs> de enige teken die hier tegenkwam is een discotheek. Want die ja. ook, uh, wat, uh, <laughs> heb je nog geprobeerd lekker door de halterstraat te gaan? Uh, de nou, avond? ik was uh, vrijdagavond, uh, zoals te doen gebruikelijk, uh, een kleine modificatie. En uh, daarna dacht ik, nou ik ga nog heel even naar uh, Laurel Hardy. Maar uh, het was zo'n gekke huis. Oh really? Waanzinnig. Mm. Maar, maar ook een sfeertje waarvan ik denk, nou, dat is niet waar ik tussen wil staan. Op zich drukte me niet zo heel van, maar als het supergezellig is, veel bekender, dan ga ik wel... Iets veel om. pillen en cocaïne. Ja, het is ja. een heftig ja, sfeertje. En, en ik hoor over uh, dissonanten gesproken. Dat zich toch wel een of andere, uh, een en ander heeft voltrokken, zo midden in het, uh, de kleine uurtjes. Nou, dat, dat ben ik wel de blij. De Via, ja. de Via of de FOM, of weet ik van wel, welke organisatie, hadden bedongen dat de cafés echt om 12 uur dicht moesten. En dat is echt... Heel verstandig geweest. Ja, absoluut. Want dan ja. waren er gewoon dode gevallen. Ja. <tie <tie want Hans is... zei dat tegen mij. En ik dacht, nou, dat is wel raar. Nee. Want... De ergste uurtjes zijn. Tussen, tussen, ja. tussen twee en vier. Dan ja. worden mensen zo onwaarschijnlijk. Vijandig ja. van de drank ja. en de koken. wat ik dat allemaal gebruiken. Dat, dan gaat het ergens een keertje niet goed. Nou, nee, dat, dat, klopt. Dat, dat, klopt dat klopt ook. En, dus en dat en is en heel slim. Het is. Ja. Het is uh, en wat ik. Wat ik uh, over, uh, even even een zijstapje. Dat je uh, de. de, de, de, de hoe heet het, uh, Max Verstappen die staan op de uh, Eeris-Gafot... en, en uh, die krijgt dan van Prins Bernhard... zijn beker... En op een gegeven moment zie ik die, die, die, die, die burgemeester van ons... Ja, ja, het, ja, ja. Die mocht ja, Wat ja, een helder jong. Ja, ja daar topper. Uh, Waanzinnig. Uh, hij heeft het een paar uur van tevoren gekregen. Want ik had Walter uh, nog zondag in de uitzending ja. hierover. En die zei van... ja, Je moet hij, even ik, uitleggen wie Walter is. Wal, Walter is uh, Persoen, de gemeentewoordvoerder, wo Sorry, ja, dat zal ik er even bij zeggen. Jazeker. Uh, en die uh, zei op een gegeven moment... Ja, hij heeft het een paar uur van tevoren gekregen. Want hij had wat uh, andere plichtplegingen. Maar deze die, uh, ja, heeft, ja, toen hebben ze die hele agenda omgegooid. En Hans Bodman, die zei hier tijdens de uitzending... hij is van bekende standwoord nu gewoon een uh, grote, wereld, grote wereldburger uh, <laughs> ja. geworden. Dus, dus ja, dat gaat, uh, gaat de hele Leuk, de wereld, hoor. Door. Leuk. Ja, vond ik ja, ook. Ja, vond ik echt leuk. Als dus ze maar niet kwijtraken aan Tokio of San Francisco. Ja, dat is uh, jammer. Uh, en het ja, joh, je is, wordt zomaar uh, gebeld ja. aan een keer. Maar dat doet en, hij niet. Alleen nee, maar nee. je knipt het twee keer met je. Niet ja, met met met met weet jij nog, weet jij, ja. of die de prijs is uitgereikt vorig jaar in Monza aan de derde plaats. Nee, weet ik niet. En je vond er een man met een bril met een pak Maar wat ook, leuk, wat ook leuk was, <laughs> ja. op een gegeven moment kwam er nog iemand van Heineken in beeld. Uh, dat was eigenlijk weer een of andere hot method. Uh, die gaf uh, dan uh, de prijs voor de constructeur. Die man die bleek dus Hans Beum te heten. Ik zeg uh, tegen Hans, is dat een uh, schaker? Nee, dus, dus dat was. Uh, ja, dat vond ik, uh, vond ik ook wel geestig. Meer hondjes die Beum heet. Ja, ja. Ja. Maar daar staan ze ook wel tegen aan te plassen, denk ik eerlijk gezegd. Oh, Oké. Okay. Ja. Nou goed. Maar, maar ja, het was op, een uh, enthousiast uh, succes. Goed, jongens, laten we, laten we nou eens naar muziek luisteren. Ja, lijkt mij een goed plan. Het, wordt er, het is erg genoeg. Allemaal. <laughs> dat... Dansje je even mee, Kino? Vingerdansen. <laughs> ja. <laughs> Du, du, du, du. Ja. Dat is een van de weinige hits met een, uh, met een uh, ukulele. Ukelele. Ukelele, die was uh, een paar jaar geleden, jaar vier, vijf geleden was de ukulele in de opkomst. Hm? Gaven ook mensen ukulele. Want je kunt namelijk binnen een uur kun je ukulele spelen. Uh. Geef hem van een ukulepot. Nee. Ja. Uh, maar dat is echt zo. Een ukulele ja. kun je vrij snel leren bespelen. Dan kun je ook vrij snel liedjes op spelen. Okay. En het grappige is, <laughs> dat vind ik ook zo'n stom detail. Als je een ukulele koopt, het kost niks. Uh, dan krijg je er altijd een spijker bij. Ja, ja dat is echt waar. echt waar. Als je een ukulele koopt, krijg je er een spijker en een touwtje bij. Want heel veel mensen doen het twee uur en denken... ja, kut, dat duurt me toch te lang. En dan hebben ze een spijker bij en een touwtje. Kun je aan de muur hangen? <lacht> <lacht> Seriously? Daar is dan mensen die ja. ukulele hebben gekocht. Zit er een spijker en een touwtje bij? Believe me, als je een ukulele koopt... zit er een touwtje bij en een spijker. Geweldig, Kun je aan de muur hangen? Ja. Um, <lacht> maar misschien ook een beetje gewoon even weg. Het is half elf, uh, vrienden, dus... Ja. We gaan ons eigen ukulele, ukulele Hans. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Ja, een beetje, uh, beetje later dan ooit, maar goedemorgen Hans. Goedemorgen, goedemorgen hier. Goedemorgen, goedemorgen Hans. Ukulele hier. Ukulele. Ja, maar het is ook lekker ukulele uh, op de, op de kapperszijders. Zeker, met spek. Met spek. Ja, ja, ja. Zijn ja, ja, ja, ja, ja. kat op het spek binnen. Ukulele, kun je ook zeggen. Ukulele. de boekie. Ukulele. Ja, maar het ging niet goed met joekie hij ging niet nou, goed met Joekie. Ja, hij ging niet goed met Yuki En eigenlijk uh, heeft Yuki ook een beetje de, de uh, race verpaald. Met zijn merkwaardige uh, uitstap uh, langs de baan dat hij stil stond. Ze, uh, hij dacht dat zijn wiel los zat. Uh, ja. Maakte de veiligheidsgordels los en reed vervolgens gewoon weer terug naar de pit. Nou ja, daar heeft hij een, een behoorlijke uh, boete voor gekregen. Maar in ieder geval, uh, hij ging dus weer weg. En uh, stond, uh, stond vervolgens weer stil langs de baan. Nou, dat heeft een hele ruil opgeleverd. Want uh, bij Mercedes, uh, tenminste de mercedes fans zeiden dat dat uh, allemaal. Uh, en Toto ook, hè, weer? Op, opgezet. Uh, oh. Weet je wat Toto zei, Hans? Nou... No Yuki, no Yuki, this is so no. not right. No Yuki, no no no, no, no Yuki, Yuki. Maar in ieder geval, Hanna Smit, die de strategie bepaalde bij Red Bull, die kreeg daar van die fans de, de schuld van. Hij kreeg een heleboel bagger over zich heen. En, uh, nou ja, hoe te raakte ook eigenlijk de weg helemaal kwijt, want uh, hij begon zijn uh, team uit te schelden. Dat was eigenlijk later nog, na de... Uh, uh, uh, na dat Bottas op het rechte eind stilstond, kwam er dus een, een, een safety car in de baan en daar heeft Max natuurlijk uh, van geprofiteerd en uh, nieuwe banden gehaald en Hamilton die moest buiten blijven van het team nou ja, hij was daar enorm kwaad hoor want hij zat er als een sitting duck op het rechte eind en eigenlijk gebeurde hetzelfde vorig jaar in Abu Dhabi bij die laatste race ja, uh, Max ging hem uh, fluitend voorbij en uh, pakte toen de eerste plaat maar goed, uh, dat is allemaal leuke dingen. het was de dertigste overwinning en uh, als Max nog vier van de laatste zeven races wint... ...dan heeft hij weer een record te pakken. Want dat is het meeste aantal overwinningen in één seizoen. Hè? Dat staat op naam van Vettel bij Red Bull. Ja. bij Ferrari van 13... En uh, nou ja, dat zou de dat zou die 4 wind 14 worden. Dat zou wel aardig, aardig uh, record zijn, moet ik zeggen hoor. Uh, en hij heeft ook nog dan uh, uh, met 30 overwinningen nu al het record uh, jongste rijder die dat uh, presteert. Dat was vet om met 26 jaar hier dagen en nu Max... Die was op de race dag 24 jaar en 339 jaar. <laughs> is eigenlijk een... Lekker interessant. Ja, hij is, is binnenkort nou ja, binnen jarig, dan zullen we zeggen. Ja. maar zeggen. Er waren ook nog wat, uh, wat uh, kritiekpunten van uh, rijders over uh, de Stanford. Uh, Norris vindt die tassenbocht uh, eigenlijk te breed. Hè. Het moet, moet een, scher, hij moet scherper worden. Want eigenlijk kun je moeilijk inhalen, toch daar. Ondanks die DRS op, uh, op het rechte eind, de verlengde DRS. Want, uh, nou ja, je zag het een paar keer gebeuren, kwam er, iemand ging er langs en eigenlijk kon hij heel makkelijk binnendoor weer uh, doorrijden uh, zonder dat er ingehaald werd. Hij, dus, hij zegt dat het scherp moet worden. Sainz zegt dat de pitstraat smal is. Dat kan ik me wel voorstellen. Uh, je zag dat Pires over een wielgun heen reed en hij kreeg zelf die Sainz nog een safe release omdat hij bijna... Dus, dus, uh, uh, een, een, een andere coureur. Uh, maar hij moest, hij moest een, uh, een monteur van, uh, van McLaren ontwijken. Dus daar daarom moest hij op zijn rem staan, want hij had iemand verreden Nee, dat begrijp je, maar die Wilgun van Ferrari die lag natuurlijk uh, uh, te ver naar buiten toe. Dus ja, omdat zij dat, dat wiel, die band niet meegenomen die idioot. Nee, dat klopt, dat klopt inderdaad. Ja, dat was natuurlijk ook een verschrikkelijke pistool weer het zijn. zonder ze de juiste banden weer niet uh, voor de handen hadden. Dat is natuurlijk wel heel erg. Maar goed, uh, uh, nou, de NOS heeft het uitgezonden. He. Ik ben niet ja. bij jullie tekenen de NOS. Twee uh, miljoen kijkers. Dat is nog niet zoveel als uh, het uh, record. Dat weet jij wel waarschijnlijk uh, of niet. Nou, ik weet, als, je alles bij, als je alles bij elkaar optelt... met ViaPlay erbij... en, en uh, ja, Ziggo heeft het ook uitgezonden... Denk, denk ik dat je wel op 3 miljoen komt, hoor. Ja, dat denk ik ja, ook. En alle mensen die in kroegen... En, Precies. Klanten. Dat de mensen hebben heel veel op schermen tegelijk gekeken. En Fireplay heeft... de NWS toegestaan om het dit jaar uit te zenden. Dat doen ja, ze in oké. ieder land. Doen ze het ja. Bij een publieke zender doen ze het om meerdere redenen uiteraard. Omdat er ook heel veel mensen... Ja, volgens mij dat. Nee nee nee. Nee? nee, nee, nee, dat weet ik toevallig. Maar uh, dat doen ze uit coulance, maar ook vanuit ja. een marketingtechnisch oogpunt. Want er zijn heel veel mensen die nemen een abonnement op Fireplay. zolang de Formule 1 duurt en daarna zes ze hun abonnement weer op. En nu heb je mensen die gekeken hebben naar deze race. die geen Fireplay-abonnement hebben. en die denken: hé, hey, die volgende race wil ik ook wel zien. en nee, die sluiten een abonnementje af. Ja, dus er, uh, zit een, er zit een dubbele. Ja, ja, ja. Het is natuurlijk een dubbele. Maar de Fireplay was constant uit, uit de lucht. Ik werd er helemaal achtelijk van. Ja. Nou, ik heb op mijn telefoon gekeken. Ik, ik, ik, bij mij is het er in geen enkel uitgegaan. Nee, maar het is, ja, het is heel. Uh, de, de ene wel en de ander niet. Ik denk dat het te maken heeft met die kopstations. Ja, en, ja. En, uh, ik, Maar ik, het, is, het is wel belachelijk dat. Met Ziggo is dat nooit gebeurd, weet je wel? Oh? KPN nog, nog wel. Uh, heb voor een nieuwe, nieuwe tv, Gerl? Uh, nee, ik heb een uh, hele. Ik heb een, ja, ik heb een kleintje, zo'n 70-inch. En, en, uh, dus... Of een boost die uh, internationaal uitstaat, <laughs> zou we ook kunnen. Uh, nee, het, is, maar bij, het werkt altijd ja. heel. Heel goed, het is de Halterstraat, dus, hè? Uh, Wat zeg je? Uh, ja, dat zijn allemaal gratis tips die ik geef. En ik heb het hier ook wel eens hoor op mijn tv... Uh, als ik zit te kijken, dat die af en toe... even uitvallen. Dat is inderdaad wel erg uh, hinderlijk. Maar als je via Play... Uh, als je uh, op, op uh, Facebook kijkt... of op uh, Instagram... Uh, is iedereen aan het klagen over de kwaliteit van... Uh, via Play. Dat het ja. zo slecht is en dat het steeds wegvalt en ja. ja. uh, dat steeds moet hij bufferen en uh, ja, dat is allemaal narigheid. Dus ja. uiteindelijk ben ik ook wel overgeschakeld naar de NOS. Ja, nou ja, goed, je krijgt het uh, slechte commentaar, want dat heb ik wel gehoord. Ik uh, kreeg, je, kreeg je cadeau, hè? Ja, ik kreeg cadeau. was ook heel zwaar, ja. ik kreeg slecht ah, het slecht commentaar betekent. bij de NOS. Maar nou ja, is wel goed, die, die begrijpt het wel. laat lijkt nog even een... Oh. Horen jullie? Ja, de glasbak. We zijn weer bij de glasbak. We weer... ja, ja, ja. Ik hoor het al, hè. Het glaswerk van... Uh, hier Afgelopen weekend, Hans Botman, 34 flessen whisky. Ja, ja, ja. Nou, dat valt mee, hoor. Dat valt mee. Maar uh, ik wil een paar mensen even noemen. Uh, Leclerc uh, uh, hij heeft pas de tweede keer een podium gehaald in 10 races. Uh, dat is natuurlijk slecht. Uh, daarentegen Russel, erg constant. 14 tot 15 15 races. Dat is, dat is ook knap, hoor. Um, Alonso. Um, uh, Topman. Nee, punt. Ja? Topman, die Alonso. Oh ja, inderdaad, ja. Alonso heeft uh, punten gescoord in de laatste tien races. Dat is natuurlijk ook redelijk goed, hè. Um, ik wil nog even terugkomen op de kaarten. Um, mijn dochter Dana. Die uh, maakt, ik om half elf wakker of zo. Ze zegt van, hij gaat inmiddels naar het pier. Ze nou ja, je komt er toch niet in. Ja. Ik van wel. Dat denk ik wel hoor. Met, vijf, met vier of vijf minuutjes is ze daarheen gegaan. Ze kregen natuurlijk van alle kanten uh, via de WhatsApp uh, kaartjes van mensen die al binnen waren. Hè? En wat gebeurt er? Ze laten ze scannen. Ze kunnen gewoon doorlopen. Nee, ik, ga, ja. ik, ga, ik, ga, ik ga er zoiets over zeggen, Hans. Ik weet namelijk okay, precies waar dat nee, vandaan komt. Wat dat betreft er, uh, worden er enorme fouten gemaakt, denk ik, bij nee, ik, ik, ik. Ik ken toevallig iemand die alles weet van dit soort beveiligingssystemen, want die doet al die festivals in Nederland. Nou, Dan mag je nog wel eens beter zijn best doen. Hoor. Nee, nee, nee. Geen nou, toevallig iemand die hier alles vanaf weet, zeg ik. Die deze beveiligingssystemen. Ja, okay, okay. En van alle vier, je hebt vier of vijf van die beveiligingssystemen voor kaartjes scannen. bij LOL bij al die, al die festivals. Hè. Dus op het moment dat je ja. aan boord bent, dan scannen we. dan kan er nooit meer iemand in met hetzelfde kaartje. En dit is het slechtste systeem van alle vier, zegt hij. Ja, ja, ja, ja inderdaad. Ja. Nou, dit, dat kon ik me helemaal voorstellen. Want zij zaten uiteindelijk op de Ben tribune bij de start. Ja, <laughs> dat is niet te geloven. Met tussen allemaal mensen die ja. daar... Ja, we hebben 380 euro betaald voor een kaartje. En dan ja. uh, zitten ja, ja, er vier hapsnurkers. Ja, ja, ja. ja, ja. Hey, uh, ik had nog niet verteld dat we volgend jaar uh, uh, de race naar voren wordt gehaald, hè? Qua datum? Nee. Uh, nee. Uh, nee. Ja, qua datum. Want dan hoeven we geen 52 weken meer te wachten, maar 51. <lacht> Goed, hè? Ja, de race gaat in 2023 naar 27 augustus. Ja. ja, dat kan ik niet. Er komt de loodgieter. Nee, dan moet je naar Mysteryland zeggen. Uh. Ja, nou, dan, dan, dan, dan moet ik dat doen. <hijen> ja, dat zijn 135.000 mensen, dus uh, ja, ik denk dat Mysteryland zijn, <laughs> zijn datum toch moet veranderen naar een week later. Ja. Denk ik, betalig. maar goed, dat, dat, we. dat gaan we zien. En, uh, we gaan met de Formule 1 nu naar uh, Monza. Uh, ja. mooie, uh, mooie race, snelle race. Ik ben uh, zeer benieuwd. We daar, vorig jaar belandde Verstappen daar op de wagen van, uh, van uh, Hamilton, dat weten jullie wel waarschijnlijk. Ja. Stonden leuk bovenop elkaar, uh, gezellig uh, onder ons even. En, uh, dus hij heeft hem daar niet gewonnen, Hamilton trouwens ook niet. Uh, maar ik denk dat Max wel een goede kans maakt daar, want het is een snel circuit met uh, lange rechte enden. Dus uh, ik denk dat hij uh, daar ook wel weer uh, erg goed voor de dag zou komen. Hey, hoe lang blijft die Binotto aan boord? Hoe lang blijft die Binotto nog op zijn baantje zitten? Binotto, nou, ja, dat kan, dat kan ik kan er niet meer wat de afgelopen week gebeurd is dus met die wissel. Als als Ferrari daar wint, dan, is een, dan kan hij wat langer ja, blijven. Dat gaat niet gebeuren. Als het daar weer verkeerd verkeerd gaat, dan denk ik denk dat er allemaal koppen gaan rollen, dat kan haast niet anders. Die, dat kan, nee. kan echt niet anders. Om. Maar ja, het blijft een Italiaans team en uh, erg chaotisch af en toe. En, uh, <laughs> af en toe? Ja. Nou, een heel raar zo'n team natuurlijk, hè, waar een miljoenen no omgaan. En dat je, dat je zulke fouten maakt, zoals bij die, uh, bij die band van uh, Science. dat kan eigenlijk helemaal niet. Nou ja, het is natuurlijk eerder gebeurd dit seizoen. Dus, uh, maar ja, aan de andere kant maakt het de uh, formule 1 ook weer leuk, weet je. Ik bedoel, uh, Zeker. Het is lullig dat Ferrari het steeds overkomt. Uh, maar ja, beter dan, uh, beter dan Red Bull zonder. Hé hey Hans, heb je Juist. nog, nog dat nieuws? Dat nieuws? Nee, heb je nee. Me, ik, ik, me volgens mij het dart ook een beetje seconden op dit moment. Ja, kijk, ik, <guch> uh, volgens mij dat Fiat Play zendt dat, dat, uh, ook heel veel dart uit. Maar ik, ik moet zeggen, ik kijk er niet naar. Want nee, ik, uh, ik ook niet. Er, uh, maar ik wil het altijd even met je hebben over darten. En wat ja, heeft Ajax ook? gedaan? Nou, nou, je heeft je vind? lekker in je vrije tijd dan. 4-0. 4-0 tegen Cambuur. Ik wil er nog één ding over zeggen. Dat darten was alleen populair toen ze in begin januari dat WK hadden. Iedereen weet dan is er een WK maar ja, ze hebben er zoveel andere wedstrijden tussendoor gegooid. Dus eigenlijk is daardoor het schaatsen ook een beetje... Kijk, vroeger had je een EK en een WK schaatsen. Dat wist iedereen. Ja, voor de rest moet je eigenlijk niks meer doen. Ik bedoel, daar wordt dan erg naar gekeken. Maar die dartsport, die, die, dat gaat niet goed als er zoveel van die wedstrijden worden nee, uitgezonden. Ja. Nee, Hans, en tot slot nog even uh, voetbal. Anthony, Manchester... United. Ja, het duurste transfer in jaren. Hij maakt wel het, meteen een doelpunt hè, in de eerste wedstrijd. Toch lekker voor die ja, jongen. Wel een doelpunt uh, dat hij maakte. En uh, ook wel goed van... Uh, uh, Rashford. Bas Rashford. Dat hij in de basis zit, hè? Ja. En uh, Hij had ook uh, Ronaldo op kunnen stellen en uh, Anthony brengen de laatste half uurtje. Ronaldo maar, stond uh, te klappen toen hij het doelpunt maakte. Ja, dus, dat, vind ik, dat, dat siert die jongen wel weer. Ja, ja zeker. Ja. Uh, uh, hij zat nog op de bank Ronaldo en uh, stond op en begon uh, te klappen voor Anthony ja, ben je een grote meneer ben je dan dan ben je wel een grote meneer inderdaad ja. goed jongens nou. het zal hem echt wel pijn doen hoor dat hij op de, op de bank zit uh, onze Ronaldo oké okay, jongens nou ja goed uh, dan spreek ik jullie weer uh, 27 augustus uh, 2023 en dan, uh, en dan uh, en gaan we het hebben over de derde race op Zandvoort 18... en over darten heel graag dankjewel toch? Hoi. Doeg. doeg fijne dag doei doeg, doeg. me to introduce myself I'm a man of wealth and taste I've been around for long long year Stole many amazed, Jesus Christ had his moment of doubt and pain Made damn sure the Pilate washed his hands and sealed his face Okay. Hij is, uh, hij is er, die, uh, die single uh, die ooit nog eens een keer uitgebracht was. Uh, Sympathie voor de devil van de uh, Rolling Stones. Yeah. Hoe bedoel je? Keer... Nou, uh, uh, ik uh, kon nog hem af, want uh, ik hoorde oh, hem aflopen. Uh, dus, uh... Netjes van je, uh, Jaap. Goed bezig, ik zeg goed bezig. Ja, vraag, want anders, anders wordt tekenen. er weer gebeld en dan zeggen ze weer van... Jaap is heel vaak heel goed bezig. Vind heel je, je het Ja, heel vaak. Echt waar, Jaap. Ik vind dat je af en toe gewoon een veer in de poepert mag hebben... Nou, omdat over, uh, je, over omdat je zoveel voor ja. dit station betekent. Nou ja, uh, dat is leuk. Want ZFM, straks... he, niet CFM. ZFM. ZFM. ZFM. Ja? Ja. ja, we gaan naar dat ZFM. Niet ZFM. Maar eh, ik, ik, wou, ik wou net ja. zeggen van, uh, van straks... wordt die zooi... Wordt die show van zondag nog een keer herhaald? Dus ik ben, uh, nadat ik om 12 uur uh, mijn stem aan de williger lijkt te hangen, komt de herhaling ook nog eens dus van, uh, vanaf ja, 12 uur. Nou, ja. ja. van de, de uitzending van afgelopen zondag, waar ja, ik ook 8 toch... uh, uur uh, te horen ben. Dus ik ben tot vanavond 8 uur gewoon uh, ja, dan met dan mijn liefelijk stemgeluid in de eten te horen. Dan kan je beter, dan kan je beter doen een noesje. Ja, ja, dat is duurder. <laughs> <laughs> Inderdaad, ja. Bijvoorbeeld. Ja, hebben we nog iets uh, spannends? Uh, ja. Over, oh, ja nee, Frank, ga gang. Over poepert gesproken. Oh. Dat is een vrouw van, van 88, waarom de leeftijd erbij vermeld is. Dat, dat horen we nog. In vrouw. een venrij. die heeft zondagmorgen even de politie gebeld. Want die uh, werd wakker, gordijnen open. Die keek even naar buiten. En die ziet dus een uh, vent op een stoel zitten. Die vent droeg alleen een paar sokken en een jas. En hij uh, had net even een vaas gedraaid op het terras. <lacht> dus uh, al dus de, de plaatselijke wijkagent op Instagram. Maar uh, ja, die man die was uh, wezen stappen. En die had natuurlijk uh, op een gegeven moment, uh, tenminste natuurlijk, klaarblijkelijk uh, vijf bar op het luik. En die dacht, uh, hij moest nog een eindje naar zijn huisadres. Dus die dacht, nou, ik ga hier maar even op het terras van een vaas draaien. Gaat het hier over poep? Ja. Ik ben even ja. weg, het gaat meteen over kak met jou. Hoor. Nou ja, omdat jij ook naar het toilet ging. Ja, ik moest ik even een kleine boeboe wakker ja. doen. Ja. Dat zeg ik ga een, ja? een kleine boeboe wakker nou, dan Gewoon Dan blijf ik even hier. Ik zou lopen ja. even niet naar het toilet gaan. Koning nee? Rood. Ik weet niet wat er in de tongpoes zat, maar het was niet best. Nee, dat is wel. Maar goed, uh, op een gegeven moment hebben ze die vent uh, in, in, in een slaaptoestand uh, wakker gemaakt. En uh, ja, hij is volgens zelf ook wel een beetje van. Een uh, politie die... Uh, ja. het hele terras ondergekleid. Maar goed, hij is het wel uh, zelf opgeruimd. Hij wist overigens ook niet meer waar hij was. Hij had natuurlijk een aardig bakkie op. Toch? Netjes opgeruimd en zelfs meegenomen naar huis. Er zouden al veel uh, mensen hier tijdens het Formule 1 weekend... Dus in plaats van, een, dat past als dus een ja. hondenpoepzakje dat je je eigen poepzakje meeneemt. Ja. Oh, dat is misschien wel handig. Ja, hij dat... toch? Ja. En uh, ja, hij zou te veel hebben gedronken, maar ik denk toch. dat dat nog een understatement is. Ja, wow. ja. Ja, wij, wij stonden op het balkon bij ons... tegenover uh, um, uh, Joey uh, de... Slager. Uh, Slager. En die was natuurlijk dicht s'avonds. Ja. En ik, we waren met heel veel mensen de Grand Prix... bezig kijken en daarna ja, helemaal gezellig. En, uh, dus op een gegeven moment... Uh, uh, uh, word ik gefilmd... met een klein statement. Ik heb, ik heb hem op Facebook gezet. Ik weet niet of ik hem gezien heb. Nee. En op een gegeven moment uh, hoorden we een klap. En er was een man die was zo lam. En die flikkert zo over twee tafels heen... Ze waren daar, weet je wel, de, de Griek heeft, uh, die, die bouwt dat een beetje uit. Ja. En die staat ook voor Joey. Ah, okay. en, uh, dus er was een man en die, die, ach, die ging onderuit zeg, <laughs> helemaal als een krant was die. Zo. Echt. En, uh, <laughs> op een ander tafeltje kostte iemand de hele bende onder. <laughs> dus wij, wij zagen eerste klas helemaal... Uh, uh, dus dat helemaal, komt precar, ja, je kon de totale degeneratie van het menselijk ras voor je onder je neus voorbij zien gaan. Ja, ja, dat was echt heel bijzonder. Overigens, mijn nichtje maakte ook weer wat mee. Die was terug onderweg van het circuit. Die was in het dorpgevlees, En die trof op de Tolweg. Trof zo'n jonge man in kennelijke staat aan in een, uh, in een rolstoel die niet meer vooruit te branden was. Uh, <laughs> die, die rolstoel, nee, die was en lam. En die rolstoel, die kon niet vooruit, maar moeilijk ingewikkeld. Oh my God. Storing in het. Ja, die kan een. Rol, elektrische rolstoel, dat kan je niet even vooruit duwen. Nee, zeker niet. Nou, gebeld ja, de met niet. ambulance. Ja, wat moet je 112 bellen? Wat moet je. Dan staat nog ja. helemaal katje lam niet meer aanspreken Spreek ja. bij een rolstoel midden op de stoel. Maar was hij zo uh, lam dat hij de rolstoel zelf niet meer bedienen? Kon, kon niet Kon, bedienen, die, kon, kon niet, vertellen, kon niet ja. vertellen waar die woonde? Niks, uh, ja. Ik noem geen namen wie het was. Ja. Maar. En uh, vervolgens, uh, ambulance in New York, daar hebben we geen tijd voor. Politie? Uh, sorry meneer, uh, mevrouw, daar hebben we geen tijd voor. Dus die stonden met z'n tweeën. in dus de Ja, dus die hebben yes. aan alles aan gedaan. En uiteindelijk hebben ze uh, de persoon in kwestie naar de politie. Er kwam toen wel twee politieagenten op de fiets. En die hebben met allerlei gedoe hebben ze hem geprobeerd naar huis te krijgen. Uiteindelijk. Ja. Maar die was om half één. En wij maken ons zorgen. Want ze zeggen om half één. We zijn er zo. Die kwam naar het Die was om half drie nog niet thuis. Die is twee uur bezig geweest. Om, om, om dronken iemand in een rolstoel naar huis oh, te kunnen, kunnen. Oh my god! En de politie kon niks doen. Ambulance deden niks. Dat is allemaal Nee, die waren bezig met ongetwijfeld andere belangrijke ja, ja, ja, dingen. Maar stel oh. je voor dat het min 4 was geweest? Ja. Dan, had je, oh, okay. dan, kon je, dan kon je lachen. Dat probleem, ja. ja. Zo. Goed, hè? De volgende dag zat hij gewoon weer lekker in Holy het haalde straatje. hij er weer te lachen. Dus er is niks aan de hand uiteindelijk. Hij is overleefd, ja. gelukkig waar. Ja. Uiteindelijk, ja, ja, ja, maar bij dit soort dingen zie je dat, weet je al mensen drinken te veel en, en uh, tegen een uur of tien is het, uh, gaat, gaat bij de helft het licht uit. En dan uh, uh, vallen ze om. O, o, o. Maar ik, ik, ik snap, wat ik niet begrijp, ik hou ook wel van een bakkie. Ja, wij allemaal, ja, allemaal ja. Maar ik begrijp echt niet dat mensen smiddels om half één... Gaan denken. Waarom toen? Eén, ik zag. Waarom? Ja, uh, half elf al. Ik stond bij de pomp om om, om negen uur. Kwam er al gasten met een, met, een, met een biertje binnen. Ja, maar dat zijn, dat, zijn, dat zijn echt Neandertalers. Ja. ja. Maar ik zag ook gewoon huisvaders al om, om half elf, elf uur. Al, bleh, ja. De en je hebt, je hebt Oeh. geen idee hoeveel sigaretten er verkocht zijn. Ja, dat geloof ik ook wel. aantal peuken had ik. Maar zag, je mocht niet nou, roken op zijn bier. Ja. Nee? Nee, nee, nee. Verboden te roken op de tribune. Ja, meen je het? Volledig. wat goed. Nee, ja, dan mag ik niet er ook op de tribune. Oh. Maar dat doen ze wel. Nee, ik heb geen idee. Dus ze vanavond met bier drinken en elkaar op een muil slaan heb ik gezien. Dus, uh, <laughs> ja. <laughs> ja. ja, wat dat betreft is toch een beetje hooliganisme binnengesloten. Nou, ja. is zaterdag is daar dus het bewijs van. Maar goed, we ja. dus uh, die man werd gelijk uh, overgeleverd aan de security. En die werd van het uh, security. Oh, die blijven. met dat roodpommetje. Maar dat geeft al de, aan hoe het niveau is. Hoe, even, even terugkomend op het begin. Hoe vond je die Floor Jansen? Waanzinnig, hè? Die zanger is. Dat heb ik even gemist. Prachtig. Ja. Ik weet wel dat uh, Tom of Tim of weet ik wel een van die jongens Coronel die stond te janken. Erbij. Ja. ja, het was ja. echt zo mooi. Het is echt een hele andere uitvoering. Met, uh, ja. En wij hebben zaterdag... Uh, dus dat is dat een meisje van die, van die hele harde... niet. Hard ja. krachtige ja. ja. stem. Ja. Bijzonder, echt ja. bijzonder ja ah, dat dus, is uh, denk ik ook ja. een hele goede stem. Als je in zo'n metalband uh, speelt. Dan, uh, dan ja, moet je wel een hele goede stem nou, ja, ja, hebben. Ik denk ze drie octaven heeft, die vrouw. Ah, behoorlijk. Ik heb veel muziek gedownload. En ik had het bandje afgelopen winter op een uh, stormachtige avond ontdekt op Jijbuis. Ja. Die Finse het, band? Ja, Nightwish. Ja, nee. geweldig. Niet alles. Maar met Pink Floyd ook niet alles. Nee. Maar helemaal geweldig, jongen. Oh ja? Wat ja, een ja, strot heeft het is, mens. Het is, maar de combinatie met... En dat met voor jou, Frank? Hulde, joh. Hulde. Ja, maar je zou moeten kijken en dan die combinatie met die vrouw met die stem en dat, dat heavy metal gedoe. Maar ze heeft ja, toen met meteen Poort bij beste zangers. Ja. Ze, uh, heb jij nooit. De, uh, bij, heeft ze de, de wet gezongen, hè? De, Phantom de, of the ja, Old ja. ja. ja. ja. Die vrouw heeft zo'n bereikende stem, ze kan ja, alles zingen. Maar, we maar heb jij nooit bij. Uh, uh, uh, uh, hoe heet het, ge gezeten? De beste zangers? Nee, wel met een slecht Ik heb ik hier ik heb een liedje wat jij nog hebt gemaakt. Ja, ja, ja. Misschien ken je dat nog? Maar dan moet. Euh nou, ik heb hem ook klaarstaan, hoor. Dus het euh, is dus, euh, dus niet zo'n euh, dus zo probleem. Dit ja, dus bedoel ik. dus. Ja, ik heb alweer vergeten, maar dat heb ik ook nog gedaan. Wacht even, wacht even. Dit is een liedje: Waar dan door sigaren en wat hopjes vla. En wat er één dag deed, heeft mij blij gemaakt. Oh. Olé, olé. Ja, wat zij dag deed, heeft mij diep geraakt. Olé, olé. En daarna leid ik een kerkdienst. Zeg maar door dan. Olé, olé. Goed zo. Oh ja, we met een gelovige. dat was maar wel een kerkdienst. Olé, olé. Niet te zuinig hebben we lekker uitgepakt met al die nonnekelzin. -e ja, dat is. Uh, dat ben jij, hè? Ja, ja goed <hijntje> Vanwaar van waar deze aanleiding om dit te gaan doen. Ja, ja Limburg, ik Afgelopen vrijdag draaide van zomer. Het. Hmm? En toen uh, dacht ik eerst, god, het lijkt helemaal of het groen was wel, maar dan ja. bleek ik zelf te zijn. Ik <hijntje> <hijntje> kwast vergeten. <hijntje> Raymond van, ja, van, ja, ja, van de Groene Woud, ja. Prachtige man. Het ook een mooi lied gemaakt. Italiaan de laffe covers. Wat ook zo'n goede is, is de, is de Vlaamse bard Guido Belcanto. Guido Belcanto Guido Belkanto. Oh ja, Hij is inmiddels dan? overleden volgens mij. Maar die heeft het, een liedje gemaakt. Dat heet Echte Mannenscheertjes, niet elektrisch. Dat is ook echt zo'n goed Echte mannen doen het met zeep en kwaas. Echte mannen scheert niet elektrisch. Echte mannen doen het als echte mannen past. Geweldig. Echte mannen scheert niet elektrisch. Moet even iets gaan zoeken onder het nieuws. Geweldig nummer. Maar het ligt op het strand en het zinkt. Ik ga het even raad. Ja, heel snel. Eddie Kwallie. En die Kwallie. Nee, ik kwam niet. Hij leeft alleen niet meer volgens mij, hoor. Nee, nee. Dus, dus, dus. Um, we zijn alweer uh, bijna aan het eind van dit uur gekomen. Dus, eerste, gelovig, eerste, ja. eerste uur. Ja, het is uh, helaas. We gaan de kerkdienst uh, in, denk ik, zo'n beetje. Lijkt mij. En dan het tweede uur. Uh, nog een uur kan nog uh, wel vrienden. nou, uh, nou, nou, nou. No, no. yeah.